door zo'n 10.000 mensen bezocht. Drie dagen vastgezeten in haar auto waarmee ze van de weg was geraakt. De auto kwam te kop tot stilstand waarbij de vrouw van 45 met één been bekneld kwam te zitten. Pas na drie dagen werd haar hulpgeroep gehoord door een jongen die toevallig langskwam lopen. Het been van de vrouw moest worden geamputeerd. Het weer, vanochtend wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Later op de dag buien, met kans op onweer, hagel. En er staat een stevige westenwind. Middagtemperatuur rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag staat 2 kilometer via de het in Bad Na een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. En op de A29 Rotterdam Bergen op Zoom is de Heinenoordtunnel dicht. In de tunnel staat een vrachtauto.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 Zandvoort heeft, heeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw, warmte, warmte. kerst. Zie, F -M.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 Terug. <laughs> ja, inderdaad. Uh, het was gezellig in Portugal, maar dit is altijd een leuker om er zand voor te zijn. Ja. Wat gaan we allemaal over ja, hebben? We, we hebben een heel gaan, veel programma, dus we gaan behoorlijk de sokken erin zetten. We beginnen zometeen met de twee heren die al aangesloten zijn. Marcel Meijer en Michel Rietveld, die iets gaan vertellen over de biosbus. zal nu ook dus zijn of zo. Ik ga het gewoon vragen en dan hoor het.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 Komen binnenvallen om eens wat uh, na te gaan denken over datgene wat ze bereikt hebben en ja. nog bereiken willen. Voor de uh, komende uh, twee jaren in deze raadsperiode. Ja. Dan uh, naderen we het einde van de uitwinding alweer. Uh, we gaan er nog praten met uh, Juliet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 White Christmas. Yeah, Smooth. Mm -hmm. je ineens. Hard welk als je commentaar op je eigen liedjes, hè? Ja, ja, ja. iets wat commentaar over het langzame nummer, zodat de iedereen een beetje in slaap zat te sukkelen, dus we zijn wakker. De man verantwoordelijk voor de muziekkeuze, min 1, Don de heeft ingegrepen. De laatste klapper, gaan we het nog over hebben. Daar gaan we het nog over hebben. Aangeschoven, Michel en Marcel. Marcel uitvoerend, Michel de baas ja. van, het, uh, van het geheel. Samen verantwoordelijk voor een heleboel ritjes in Zandvoort. We zien Marcel uh, vaak voorbij komen, als zwaaiende met een hoop klanten. Uh, Marcel zien we wat minder. Michel, zit, uh, omdat. dat op de thuisbasis, ben ik. ik het, zit het, het regelen en, uh, en doen van de ritten. Ja, het, uitermate belangrijk, want anders wordt er niet uh, gereden. Het fenomeen BIOS Vertel eens. biosbus. Ja.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 Uh, dat zijn alle categorieën. Als je dus een bepaalde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 maar alles gebaseerd op de combinaties, ja? anders te... Nee, voor 1,50 kan je natuurlijk niet naar... Uh... Nee, dat is dat, dat. Het niet. Je moet echt die combinatie hebben, anders doen. gaat het niet. Maar dan moet je natuurlijk wel inzicht hebben in het aantal aanvragen... ...om die combinatie te kunnen maken. Dat is heel belangrijk bij ons ja. centrale. Die man is heel belangrijk. Dus de planner. die en die coördineert ten weer. Er is... En dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Anders rijden je twee keer met één klant of zo. Oké, ja. dat kun je natuurlijk ook niet doen. Nee, dat gaat het. Maar ja, er is dus blijkbaar wel een...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 ze dat ze dat ze winnen zijn met die boodschap We hebben heel veel mensen met rollades en zo dus dat hebben we nu in ipsy steeds met die, die rollades zitten van in en, in en in. Ja, ja, ja je zit met er alles maar met de belbus moet je al een dag van tevoren op zijn minst bestellen maar jullie kan het dezelfde dag eh, nog sterker eh, als jij nu een taxi wil hebben voor OV... dan kun je nu later al met de taxi mee ja, dus zo vlot gaat dat en het... Eh,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 iedere keer anders met die rollators heb je ook een, een met een lift voor een voor een ja, rolstoel ja, de rolstoelbussen, helemaal de, de ja dat, dat moet je natuurlijk ook vervoeren de ja. apparatuur moet ook mee de rolstoelen de rollators. Ja, ja dat is wel belangrijk ja. en natuurlijk allemaal veilig zijn je kan niet zomaar die mensen moeten wel goed in die bus zitten die achter in de bus ja. Goed.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 Heel erg bedankt voor jullie kort. Ja, natuurlijk ook een fijne, ja, fijne keer zijn. Ja, Tot ziens. Ja. Wij gaan verder met uh, Golden cake Court. Little town of Bethlehem. O oh, little town of Bethlehem, How still we see the light. Stop! Gerard <laughs> Scholten het een soort vaste klant hier, hè? Ja, vaste klant, ja, ja, ja. Vakken, ja, En elke keer als dat, dat nieuwe struinen uitkomt, hè, dat nieuwe ja. blaadjes ja. in ja. ja. Gelukkig mag ik even komen. je ruikt het hij, nog ruikt hij, hij ruikt helemaal naar de pers. Het gaat vol met nieuwe excursies, he, Dat uh... Winter 2011, en deze ja. die gaat eigenlijk pas in, in januari. Ja. Maar zover zijn we nog niet, Gerard. We nee, zitten nee, nog nee, in uh, nee, <laughs> altijd... midden eind december, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En ik denk dat Donny wil nog wel een excursietje meemaken. Ja, maar in, uh... het is ook uh, school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 uh, de ligustenbestjes, iedereen steekt het nu allemaal in kerststukjes, maar bij ons groeit het allemaal op 3400 hectare puur natuur. Ja, maar je mag weer niks meenemen. Nee, je mag, ja, dat je mag niet in staan. Ja. Nou, er wordt af en toe wel een stiekem wat ja. gestroopt. Hè. Wat, wat, dat noem je ook stropen natuurlijk, takjes en uh, mossen. Dus daar moeten we alle, altijd al let op zijn, op die uh, plastic zakjes, dat we denken, hé, hey, wat zit daar, Kijk je in? daar wel eens in? Nou, dat mogen we eigenlijk niet, hè? Je mag niet, uh, als buitengewoon opsporingsambtenaar, je mag niet in de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 En die heet uh, Bunkers, Botten en Bibberen. Dus het is echt... Ja, het is... Het is, het is bunkers, ja, ja, Botten en, als en Bibberen. Ja, je zo erg is het niet. Het is heel, heel erg spannend. <laughs> en die zit er niet helemaal vol, die excursie. Het is, uh, meen ik, 5 euro intree. Nou, er staat hier... Uh, ik, dat telefoonnummer kunnen we straks wel even noemen. Ja. Waar ze hem naartoe kunnen bellen. Uh, komt dat nou niet helemaal uit? Dan kunnen ze ook gewoon naar de ingang gaan, hoor. Om uh, woensdag om 3 uur. We hebben speciaal in de kerstvakantie neergezet. En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 en, en, en de meeuwen die komen ook wel dat is meer aan de zeereepen. Die, die zie je bijna niet meer in de duinen. Die, die zitten meer hier op de daken. Die, die hebben in de duinen niks meer te zoeken meer? de vossen. Nee, Nee. De, de, nee, de vossen de vos hebben ze al een beetje verdreven. Ja, ja. Sinds die vos kan zwemmen, zijn ook... Ja, dat kan hij al heel lang. Maar, als hij, maar als je, nu hij daar gebruik van gaat maken? Ja, precies. Als hij jong heeft, zwemt hij naar die eilandjes. En daar, dat waren de kolonies van de meeuwen bij ons. Ja, oh, ja, ja, ja. En, ja Die zijn dus weggedreven, verdreven. Maar er is dus een volgorde in, in aan ja, tafel gaan bij uh, ja. in het dierenrijk. Ja, want dat is ook zo mooi, want in die winter je kan je alles nog veel beter observeren. Ik, ik zeg ook altijd tegen de mensen gebruik je zintuigen, Ga goed kijken, goed luisteren, neem een verrekijker mee en dan zie je nu in die wintertijden zo mooi, nou die damherten die zijn niet te missen natuurlijk. Nee, he, dat, uh, maar ook heel veel wintergasten en, uh, en de vorst natuurlijk. in de vorst uh, die rondloopt. Ja. Dus de, uh, de, de bunkers worden bekeken, ja, de, de botten worden bekeken en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 Dus uh, ja, die moet ook een uh, verblijfplaats hebben. Dus, ja. heb, heb je dat inderdaad, dat er wel zwerver die, ja. uh, die denkt van nou, ja, dit is een, een de... lekker rustig plekje hier ja. overwinter ik? Uh, maar vooral in de zomer hebben we dat. ja nou, in de zomer dat kan ik me dat beter voorstellen ja, dan ja. nu. In de winter niet zoveel, want dan... Uh, ja, dan... Leveren we ze, geven we ze door aan de leger, als hij als ja. halen. Dat komt wel eens voor, ja. ja dat is geen temperatuur om, uh, om nee, iemand buiten te laten liggen. Die houden het niet in de nee. gegeven moment. Nee. Woensdag dus, en na het bibberen, gaan we naar januari toe. Ja, ja, want, want in, in, met een van de twee kerstdagen heeft de IVN ook nog een enorme grote kerstwandeling. En die, dat is, uh, die start bij de Ovaarse. Zeg maar dat stond nou in de krant niet duidelijk of het nou eerste of tweede kerstdag was. Dus dat durf ik zelf niet te zeggen, maar ik weet wel, uh, hij startte bij de ingang Oase om 12 uur, een uh, van de twee Kerstdagen. Dat is ook altijd een uh, dus, uh, groot succes. Uh, Anders staat ja, ja, ja. in de Zandvoortse artikelen... krant ook. Ja, en er staat een telefoonnummer bij. Ja, ja. Dus ja, en mocht, mocht het altijd... niet duidelijk zijn, dan bel dan dat telefoonnummer van het IVN ja. voor eerste of tweede Kerstdag voor de Kerstwandeling die start bij de Oase. Ja, klopt. Okay. Ja. Ja, maar dan, dan wil Don in januari er ook nog een keer mee wandelen. Op daar gaan jullie wat doen, zie ik. Ja, dat zijn dan met de natuurgidsen. Die starten echt bij de, bij de bezoekerscentrum, de Oranjekom. En die zijn ook gratis hè, met de natuurgidsen. Dat zijn onze vrijwilligers trouwens. Over vrijwilligers gesproken, ja, van de vrijwilligers was het ook. Ja. Nou, wij, wij, wij zijn ze ook enorm dankbaar. Hè. We hebben nu elke woensdag hebben we dus, uh, een groep van twintig vrijwilligers. Die bestrijdt zeg maar die Amerikaanse vogelkers. Is dat nou nog niet weg? En, nee, die, nee, de natuurgids in Nederland, de grootste strop is eigenlijk de Amerikaanse vogelkers. Nou, daar dat hebben we het al, uh, ik denk al een jaar of drie over, over die ja. vogelkers. Maar is, is dat niet uit te roeien dan? Nee, nee Want, maar, maar bij ons zeker niet. Schapen dan. worden ingezet, vrijwilligers worden ja. ingezet, jullie doen er wat aan. Ja. En, maar bij ons, wij mogen niks met, met uh, gifstoffen doen natuurlijk. Ja, we zijn een waterwingebied. Kijk, andere organisaties kunnen nog wel eens met, met, met Roundup of andere, die geven je een schuikje. Ja, en dan ben je klaar. En, en dan trekt het in de wortels, is die weg. Maar bij ons moeten we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 Ja, daar heb je dus die wintergasten, hè? die wilde zwanen, de, de, die, die zaagbekken, die heb ik van de week ook weer gezien. Hè? De brilduikertjes, dus ze zijn er weer allemaal. Ja, dat warm aanbevolen, dat staat ook een beetje op de versnapering die ik daar ergens verstopt heb. Hè? Misschien het, van, van, van een kloewijntje of zo. Hè? Ja. <laughs> dus daar moeten we maar even kijken, want uh, ja, het kan zomaar heel erg uh, koud zijn. Maar uh, ja, daar heb ik al weer zin in. Dat zijn, zijn echte afstanden dat je een ja, paar uur lekker buiten en uh, genieten van, uh, van de natuur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 wij, wij geven ze altijd aan de VVV van Zandvoort. Daar zijn onze nieuwe ja-kaarten, intrekkaartjes. Daar is alles te, te krijgen ook weer. He, plattegronden. Maar ook, uh, maar ook struinen leggen we daar altijd neer. Okay. En je kan bij uh, telefoonnummer, he, staat hier ook bij, van het uh, bezoekerscentrum. Dat is uh, ja, 020-608-7595. Daar kan je naartoe bellen. Je opgeven voor excursies. Maar als je dan langskomt, kun je gewoon een formuliertje invullen. En dan krijg je hem vier keer per jaar gratis thuisgestuurd. Je hoeft eigenlijk nog ineens echt een ja-kaart te hebben of zo. Maar ja, we vinden het gewoon een goede reclame. En uh, we willen mensen de duin maken hebben. en het duin niet maken. Ze moeten struin in de ja. duinen, ja. Ze moeten, ze moeten lekker kan je, ja, ontspannen. En, kan je nog eens uitleggen? Uh, want in de Zuidduinen moet ik betalen.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 Dat het toch bij de Kennemerduinen komt van allerlei ja toch wat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 te vertellen over de natuur zelf. Ja. Nu waard de excursies, straks de natuur. Daar willen we toch wel een hoop over horen. Daar kom ik uh, graag weer terug en ik zie iedereen... Uh, ...hopelijk met de feestdagen ook in de duinen wandelen... ...en uh, ja. ze ja, krijgen is echt een hand de... wachten. Nogmaals dank. Oké, dankjewel. We gaan verder met Judy Garland. Have yourself a merry little Christmas. met de kerstmuziekjes deze keer, Prima kerstmuziekje. Merry little Christmas. Ja. Ja. Het is ook uh, langzaam tijd om naar de kerst toe te gaan. Uh, vanavond is het natuurlijk het zingen. Morgen is er uh, de eerste kerstdag. En dan blijkt toch dat de Zandvoort weer uh, groots is.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 Eh, omdat Haarlem eh, had al een voedselbank eh, die had contacten met leveranciers en had een centrale ruimte om eh, producten die ter beschikking kwamen op te slaan en te distribueren.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 Uh, ...elke week uh, onze producten uit Haarlem aangeleverd. Wij zijn Haarlem alleen maar Haarlem verzameld voor 220 mensen elke dinsdag een uh, pakket. Als het goed is uh, zo'n 30 producten in een uh, krat. Uh, dat wordt aangevuld door... Uh,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 bedrijf euh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 ik had bij al die supermarktreclames vaak tweede artikel gratis of voor ja. de halve prijs. Ja. Ik denk dat het sluit toch eigenlijk best wel aardig aan bij. Uh, dat zouden de wij heel belangrijk. Ja. ja, ja. Ik vind dat. Uh, eén voor jezelf, je één voor een ander. Ja. Dat die ja. winkeliers uh, daar ook wat slimmer mee om moet, om moeten gaan als je als je ziet uh, als op onze op onze flyer staat uh, wasproducten uh, en dan zie je de wasproducten staan in een flinke hoeveelheid in zo'n winkel, maar dan zie je op zo'n zaterdag dat dat heel vlot uh, elke keer leeg is in zo'n vak, dus uh, ja. nee. het kan ook voor de winkelier zal ik ja, maar zeggen, aantrekkelijk zijn. aantrekkelijk zijn om de voedselbank uit te nodigen, want het, die 60 kratten, die waren anders misschien niet verkocht. Nou ja, dat, dat, is, dat is zeker waar, en als je, als je dat in goede samenwerking met, met een supermarktketen kan doen en dan is het dus aan beide kanten is het heel erg leuk om het te doen En ja. Uh, ja, het ja. gaat allemaal naar, uh, naar het Goede doelen moet zomaar te zeggen. Ja. Zo, ja. Hoe, hoe, hoe bepaal je dat? Je had het net over. Ja. Uh, we spreken af over producten. Hoe bepaal je dat? Ja. Uh, nou, dat vind... vind je ineens dat er waspoeien. Mensen moeten gewassen worden, dus we hebben waspoeien nodig? Nee, we hebben. Uh, Voedselbank Haarlem heeft in Haarlem een uh, oude drukkerij ter beschikking. Op de, de Oostvest En daar hebben we stellingen ingezet. En daar staat uh, soep bij soep, blik bij blik, uh, thee bij thee, koffie bij koffie. En dus dan de, kijk je welke rijk leeg is. De, de, de manager die ziet. Uh, <laughs>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 willen geven want die staat natuurlijk niet iedere uh, zaterdag bij de FOMA. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou dan zou ik zeggen dan dat zie uh, je gebeuren dat mensen een actie doen. Hè? Ik, ik noem bijvoorbeeld als voorbeeld uh, onze bekende zandvoortse mevrouw Minken Vermeulen heeft in de zandvoortse krant uh, drie weken geleden haar 80 ste verjaardag aangekondigd.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 Al jaren, maar altijd met mondjesmaat, maar rond Sint-Nicolaas uh, hebben wij ook oog op gezinnen in Zandvoort waar Sinterklaas waarschijnlijk aan voorbij gaat. Ja. Dus wij hebben kans gezien om, ook uh, met de hulp van andere gevers, om 15 zakken namens de Sint te vullen en die bij uh, gezinnen met kinderen waarvan we dachten dat wordt helemaal niets dit jaar, om ja. dat aan te reiken. Mm -hmm.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 Nou, maar ja, komt er nog een supermarktketen met 100 pakketten, dan ga je die nog wel even wegbrengen, toch? En hebben we een magazijn om het, <laughs> om het in op te slaan. Ik maar zeggen, want ja. jullie vragen dingen die niet aan bederven onderhevig zijn. Ja, dus de je de kan no makkelijk opslaan. De normale acties, wij vragen geen brood of groente of fruit. Dat nee. is moeilijk te vervoeren. Uh, wat die greenery levert, dat is mooi verpakt. Het zijn van die vacuum uh, met peultjes en sla en uh, rode kool. En, ja. uh, maar van dat soort, dat is, dat is ook goed te hanteren, netjes te staan.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 Ze staan ook op internet te zien. Ja. www.voedselbank.nl ja. Oké, okay, Paul, dankjewel. Paul, heel erg bedankt. Ja. Ondertussen zit Pieter Jouwstra klaar. Die wou ik even drie minuten de microfoon geven. Uh, uh, hij mag hier uh, gezellig komen aanschuiven. Pieter, hartelijk welkom. Het gaat niet over Oud-Zandvoort. Ja, maar, ja, maar, ik, wil, ja, maar ik wil hem toch eerst even vragen. Hij is nu al uh, lang voorzitter van... Uh, Allereerst hele fein. <laughs> ja, ja, ja, daar ja, wou ik het over hebben. Zeer gelukkig nieuwjaar. Pieter, en dat je goeds mag golven, volgens jij? Nou,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 voorzichtig zijn met de centjes, want zoveel geld is er niet. Dus uh, als er wat nieuws is, dan moeten we dat versparen. Ja. En wellicht naar een andere accommodatie. Toch? Nou, Wordt word het te klein? Of op... Nee, het is een best mooie accommodatie, maar de huur is zo hoog. Okay. En dat uit het oogpunt daarvan, we moeten ja. kijken naar iets anders. Alle financiële middelen moeten natuurlijk aangewend ja. worden, ter liefste gunste van de radio. En als de huur de huur nog hoger hoort, dan moeten we daar naar kijken. We bestaan al 21 jaar in ja. radio. Ja, het feestje is algeveer maar als je ziet wat een sprong we hebben gemaakt in die afgelopen jaren.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 en dan wordt het weer een verkoopitem uh, voor het genootschap Oud oh, Dat lijkt me heel interessant. Ja. Ja. Okay. Zeker het bestaat, zeker, er, bestaat uit drie delen, die film. Uh, bijvoorbeeld uh, de strooper in de duinen, uh, wat die man allemaal deed en hoe die dat deed. Uh, Meegespeeld met mensen van het genootschap Oud Zandvoort en de Wurf natuurlijk. Oké, okay. okay, Pieter, bedankt voor deze informatie. Uh, Wel succes en hele fijne kerstdagen. Ja, en bedankt voor jullie inzet. Okay. We gaan even afsluiten dit uur. Ja, dit uur sluit we af uh, met uh, een liedje wat wij kennen als komt alles samen. Alleen uh, Frank Sinatra noemt dat Adeste Videlis. Tot Wens stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Turkije zijn tientallen mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Turkse leger. Actie was bij de grens met Irak. Volgens lokale autoriteiten zijn zeker 30 doden gevallen. Slachtoffers zouden smokkelaars zijn geweest. Of het echt smokkelaars waren, is niet duidelijk. Turkse gevechtsvliegtuigen voeren in het gebied geregeld aanvallen uit op Koerdische onafhankelijkheidsstrijders.